vermoord door zijn moeder. Dat heeft de moeder bekend. Ze zou met een aardappelschilmes de keel van haar zoontje hebben doorgesneden. Daarna dumpte de vrouw haar kind in een doodlopend steegje. Haar motief is niet duidelijk. Justitie in België onderzoekt de zaak. De politie IJsseland begint een experiment met het belonen van tips. Ook tips die niet leiden tot de oplossing, maar het onderzoek wel verder helpen, worden beloond. De politie wil zo mensen over de streep trekken die het nu te veel moeite vinden om relevante informatie door te geven. Een beloning is volgens de politie een stuk goedkoper... dan een aantal rechercheurs een paar weken op een zaak zetten. Met een sprong boven de Ginkelse Heide bij Ede... hebben zo'n 700 parachutisten de operatie Market Garden herdacht. Dat gebeurde onder toeziend oog van onder andere Nederlandse en Britse veteranen. Market Garden leidde in 1944 tot de verloren slag om Arnhem. Het weer wisselvallig met vooral in het noorden buien en in het zuiden meer zon. Middagtemperatuur rond 15 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen begint droog en zonnig. Later vanuit het westen bewolking en regen. Dit was het NOS Show. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine droger, koelkast, televisie? En wilt u die nog dezelfde dag geplaatst, aangesloten en uitgelegd hebben?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 Ja, dat was Gloria Ester van zo aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag met Laat Mij Zingen op de Volkorendag in Zandvoort. Nou, wat wil je nou nog meer, toch? Dat, een prachtige volzin, daar heb je nog gevonden? Dat dacht ik ook. Ja, nee, nee, valt best mee. Gewoon spontaan aangeboden. Oké. Okay. <laughs> Voor Zandvoort en de regio. U 2 van Zandvoort op zaterdag. Met daarin uiteraard aandacht voor het circuitpark Zandvoort. Wat gebeurt er allemaal op de worden van Willem van Nissen? We hebben het voetbal met Joop van Nissen. Ja, we hebben straks om half vier de evenementenagenda. En we, hebben, we houden natuurlijk steeds feeling met de Korendag. Hè? Uiteraard. Hoort burgers en gasten van Zandvoort. Hoort. Kom heden naar de Kerk En geniet van de Korendag. dag. Die tot vanavond tien uur zal duren. En ik kan hem vertellen. Om kwart voor vier. Kunt u luisteren naar de vogelgroep groep. Uit Mechelen. Zeg dat voort. Zeg dat voort. Ja, maar dat koor is niet het uh, enige koor wat uh, uiteraard vandaag zingt. Dus aangeschoven Lena van der Haak. Goedemiddag Lena. Hey, goedemiddag Rob. Oké, hey, goedemiddag. goedemiddag man. Hallo. Is het een beetje zeker dat het Lena is, want volgens mij zit <laughs> super, super warm tegenover mij. <laughs> ja, goed hè. Ik ben verkleed samen hier met Romy. Vertel maar, wie ben je? Bella. Ja, dat is een mooie prinses uit de Disney, uh, Film. Disney-film. Wat zien jullie er mooi uit zo? zo. Echt? Geweldig. Ja, dankjewel. Het pakken is allemaal zelf gemaakt. Dat wilde ik nog even vertellen. Want uh, alle kostuums en alle schmink en alles is, uh, ja, door ieder, is zelf zeg maar, gemaakt en verzonnen. En de twee dames die dat allemaal echt gemaakt hebben, dus qua kleding en zo. Dat zijn José en Martine. Dus dat wilde ik nog even melden. Zij zijn echt al weken bezig met om alle kostuums en zo op maat te maken. En dan moesten we weer komen, want er was er weer wat af. En ja, dat was echt hartstikke leuk. Als ik naar jouw pakje kijk, Lena... Ja. Ik zou hem aanraden om hem vaker te gaan dragen. <laughs> <laughs> niet alleen met dag. En nou, hetzelfde het geldt voor Romy hoor trouwens. Ja, bellen, bellen, vergeet niet. Romy is bellen. Hè? Bellen. Maar ik doe hem ook vaker aan. Ja nou, oh, helemaal goed. Is het goed. Ja, dat is uh, zo'n mooie jurk. En ik zie dat je het uh, programma uh, blad hebt uh, meegenomen. Uh, wat staat er allemaal ons nog te wachten? Het thema is natuurlijk musical voor de luisteraars die het eerste uur geweest nou, hebben. Nou eigenlijk film. Film, film, Vorig jaar maar, was het musical, musical en dit jaar is het film. En dat ja. betekent dat elk koor wat optreedt moet minimaal één liedje zingen uit een film dus een soort uh, titelsong, of een liedje wat in een film wordt gebruikt. Nou, er zijn talloze liedjes, dus ma dat maakt in principe niet zoveel uit. En elk koor heeft dus minimaal één liedje op het repertoire staan dat, uh, dat vandaag gezongen wordt. En dat is wel heel erg leuk, want je ziet dus heel veel verschillende koren, dus met heel veel verschillende interpretaties. Dus je hebt uh, een liedje van uit The Lion King bijvoorbeeld, maar ook uit uh, Love Actually, of van Indiana Jones, of uh, vanuit Batman, bijvoorbeeld Kiss from a Rose uit 1995. So. Dat zijn hele mooie nummers. En dat is dan, ja, vind ik wel leuk om het op een steeds op een andere manier weer uh, terug te zien zo. En iedereen is uh, vandaag welkom om te komen kijken. Ja, zeker weten. Het is wel erg druk, moet ik zeggen. Uh, we hadden altijd verwacht dat mensen even naar binnen lopen en dan weer naar buiten en dan, weet je wel, steeds heen en weer lopen. Alleen, uh, mensen blijven zitten omdat ja, het zo mooi is. Ja, natuurlijk. Ja, ja maar dat is, ik uh, dat is zo leuk om te zien ook. Dat mensen echt genieten. En dan, dat als wij door het dorp lopen als bellen en als superwoman, dat mensen spontaan naar je toe gaan en zeggen: Goh, wat zien jullie er leuk uit? We zijn net al geweest en we gaan even wat drinken. En, want dat stond in het programmaboekje. Het wordt natuurlijk gesponsord door diverse eten en drinkgelegenheden. Dus mensen kunnen ook naar, uh, naar die plekken gaan om zich uh, ja, even in de watten te laten leggen. En komen dan ook gewoon weer terug. Lena, het is een geweldige promotie voor heel Zandvoort. Zeker weten. Ik zie de touringbus al komen. Het is echt ongelooflijk. En welke koren kunnen wij vanmiddag nog gaan verwachten? Uh, nou, uh, Klaas Koper, onze dorpombroeper, zei het al. Uh, Vocalgroep Megan. Start om kwart voor vier. Dat die, uh, die, die groep komt uit Mechelen. En nou, ik zei het net al. Uh, Kiss from a Rose. Zij gaan dit nummer spelen. Uh, verder een koor iets dichterbij uit Uimuiden. Dat is rond kwart over vier. Zo'n groep voices. En in het programmaboekje staat uh, welke nummers zij gaan zingen. En zij hebben bijvoorbeeld ook weer een nummer waarvan je denkt: oh ja, dat komt uit een film. En dan heb ik het over Against All Odds. En dat is natuurlijk die film met Phil Collins. Hè? Ja. Met, uh, heet die film ook zo of niet? Ik weet het niet meer. Against nee. Ja, so, ja dus volgens mij wel ja. Ja. ja. Nou, zij gaan dus uh, die, dat nummer doen. Nou, dat is toch heel ja, leuk om te, om te zien. Omdat ja, de, je vergeet gewoon dat dat uit een film komt. Nou, gaan we eventjes verder kijken. Die gaan we opzoeken. Die gaan we straks nog even draaien. Oké. Okay. Nou, pop, Popcore Surprising uit, uit Geest. Uh, zingen bijvoorbeeld Brand New Day. Nou, dat komt uit die film met uh, Diana Ross, Michael Jackson. Hoe heet die film ook alweer? The, uh, Wizard, of Oz? The Wizard of Oz. Meneer Vos, u, hebt Kijk, u bent ja. zo sterk. Ja, dat is echt. Uh, ja. uh, nou, en dat, dat hier, Alles is Liefde. Nou, dat nummer kennen wij van de Nederlandse taal, van die Nederlands film met Chris Segers. En. Uh, um, ja. ja, nou ja. Die, weet ik die niet. twee uh, heren die op één vrouw verliefd worden. Ja. Nou, dat zingt bijvoorbeeld het koor uit Utrecht om kwart over zes, Cantatori del Duomo. En dat is zo grappig, want ze hebben dus normaal een heel ander repertoire en hebben zich dus echt uit, het, ja, zich, zich uit de naad gewerkt om gewoon een lied uit hun film te zingen. Nou, dat is toch gewoon hartstikke leuk. Nou, en wij, de Beachpop singers, wij zingen natuurlijk ook een nummer. Uit, uh, uit de film. En wij zingen ook Brand New Day... maar wij doen ook nog een movie medley... Zo nou, leuk. Dat is helemaal leuk. Ja. Maar jullie staan laat geprogrammeerd, hè? Vandaag? Ja, wij zijn als laatst, zo'n kwart over negen. Als iedereen dus helemaal moe is ja. en uh, echt eigenlijk niet meer kan. En waar uh, dan echt? Dan gaan we het podium op en dan zitten al die mensen daar gespannen te kijken: van goh, hoe gaan ze het doen? Hoe gaan ze het doen? En dan staan al die discolampen zo pling, op je gericht. En dan hoor je de piano en dan hoor je de drummer. En dan gaat er zo'n stoot adrenaline door je heen. Nou, dat wil je niet weten. En dan gaat het echt, dan gaat het echt als een. Mega. Kijk, ik krijg, krijg er allemaal. aan ja, hey, kijk, kijk. kijk, ik krijg het Helemaal goed. Allemaal fans uh, voor het de, voor de raam. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Uh, goed. Wij uh, zitten er weer warmtjes bij, je, uh, jan <laughs> Ja, nou. Zweet denk... op mijn voorhoofd. Ja. <laughs> Wij komen straks uh, weer bij je terug. Is goed. Wij gaan weer de, terug naar de kerk. Oké, okay. uh, mensen, bent u in het dorp? Schroom niet, ga even naar het protestantse Tot kerk. Tot tien uur vanavond. Uh, en ga genieten. Dat dacht ik ook. Zo dadelijk weer het voetbal met Joop Veris.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 Niet m'expliquer que non, non, dat hij changé Tout Tout, a continué Non Non, hij a changé Tout Tout, a continué hey, hey, hey, hey, hey. Moi je pense à l'enfant entouré de soldats Moi je pense à l'enfant Qui demande pourquoi tout le temps Je ne devrais pas toutes non, ces choses-là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 Le poppies. Ik weet niet ook wat. Allemaal al poppies in de studio. Allemaal nee, we poppies je. in de studio. <laughs> ja, Dames! stop. Ja, ja. Zo, mooie Nog keken. Kom op. <tiedat> en, en, en, even, en even snel, wie gaat er trouwen en wanneer? Uh, Linda gaat trouwen uit Vleuten en ik ben mega Lilly. Ja, ook okay, mega Applaus, <tiedat> nee, Applaus. Uh, oh, en ik ga trouwen met Erik van Eyck. Nou, uh, sterke Erik. De sterk Erik. <laughs> <laughs> en wanneer gaat dat gebeuren? 1 oktober. 1 oktober. Nou, dan hebben we nog even twee weken om over na te denken. Ja. Ja, toch? Goed. Oké. Okay. Dames, hartstikke leuk dat jullie er zijn. Ja. Wij ja. gaan even door naar het, naar het voetbal. Joop Frisch. Joop, kom erin. Ja, goedemiddag. Daar zijn we De laatste paar minuten van de eerste helft. En Sanford net een dot van een kans. Een prachtig schot van Maurice Mol vanaf de rechterkant. Het spat helaas op de kruising uiteen. En dat is de grootste kans tegen deze hele wedstrijd. Want uh, Overbosch die kan niks creëren of heel weinig creëren. En Sanford uh, dat uh, probeert het echt goed. Wil nog eens een keertje fouten, maar dat was dan een prachtig mooi schot van Maurice Mol. Die nu op schitterende plaatsgegeven van Timo Reus. Reus is in plaats gekomen van Max Aardenwerk. Die bleek toch behoorlijk geblesseerd te zijn. Die kon niet verder. En die werd uh, een minuut Drie, vier geleden gewisseld voor Tim Reus. En dezelfde Reus die nu een, uh, uh, de bal verliest. Waardoor Overbos kan overnemen. Overbos op het middenveld. Slechte Pazen. Petter Kouper zit ertussen. Helemaal goed. Naar de linkerkant. Wie staat er? Daar is Reus weer naar Hoppen, die heeft het erg moeilijk dat is straks al gemeld, geen buitenspel gegeven, en dat werd wel voor gevraagd, maar niet gefloten. maar hij doet er helemaal niks mee, laat gewoon die bal afpakken, Overbos kan het overnemen en die gaat nu over het hele veld naar nou, verstand gezien de rechterkant, daar staan Maurice Mol en uh, Paul van der Oort er komt een dieptepaas, daar moet Patrick Koper heel hard aan gaan trekken, hè? want anders is hij te laat er komt toch nog een voorzet, en dan komt hij tegen Sander Hitting aan, die kan die bal over de zijlijn werken, Er komt wat tegen Sander aan, maar daar kan hij helemaal niets aan doen, Absolu dat niet, omdat hij, zich, uh, omdat hij niet die armen gewoon uh, af kan hakken. Dat denk ik niet. Wel een uh, appel van uh, Overbos uitdraaien. Je probeert er natuurlijk altijd voor een penalty de gemeente, op de gebeuren in strafzuchtverbiet. Maar de scheidsrechter, heel Slobischijns, die uh, wimpelt dat af. En Overbos mag gaan inwerpen. De hoogte met 16 meter, van Zandvoort. Is er ondertussen gebeurd? Eigenlijk een slechte inwoner, of technisch slecht. Hij moet gefloten worden. En dan komt een diepe bal. Raar, ja, richting. Nee, alleen maar. Alleen maar richting het zomerse doel. Want uh, de Vette heeft die bal in, onder controle. Maar niet zo ver onder controle dat hij hem goed kan uitschieten. Want hij schiet een meter of uh, 7, 8 voorbij. Ivo Hop over de zijlijn. Op de helft van uh, Overbos. En dat betekent dat Overbos kan gaan overnemen. Is nu een beetje uit uh, de achterin. Probeert een gat te vinden. En er wordt behoorlijk druk gezet, dat had ik er straks ook al gezegd, en dat is opvallend, want dat heb ik al een paar wedstrijden niet gezien van Zandvoort. Maar er is behoorlijke druk op het opbrengen van de bal, daarom is die bal nu nog steeds op die helft van Overbos. En daar wordt dan uiteindelijk een vrije gevonden, die kan er iets mee gaan doen. Speelt naar de rechterkant van het veld, de Spaan van Oort. Ja, die, is, die, die, die, die raakt die bal kwijt op een hele klongelge manier. Dieptepaas, de vet, die kan hem net met zijn benen wegspelen. want als je de niet had gehad, had hij er gewoon ingezeten. En Bas kan voor opruchting zorgen, dus goed dat de vet even lag. Had zijn been omhoog en daar kwam die bal tegenaan. Dat is meer geluk dan wijzen, maar dat geeft die huidsgoal in ieder geval schoon. Overbos is nog steeds in de aanval. Komt hij weer een diepe bal richting het 16 meter gebied. En die wordt gekopt. zijn naar boordestip. En de feit direct meteen en heel snel die bal naar voren. Daar open. die kan er niet bij komen. Overbos dus aan, aan de bal. Overbos, uh, nee toch weer uh, Timoreus. Probeer Probeerde een man te passeren, dat lukt hem ook. De, de, daar raakte hij die bal kwijt. En dat is een kosten van overtreding van Overbos. Uh, Soms mag gewoon nemen. Een metertje of, laten we zeggen, nou, tien het, in het gebied van Overbos. Aan de zijkant van het veld. Aan de linkerkant van het veld. En daar gaat uh, Billy Visser zich waarschijnlijk mee bemoeien. Nee, toch Timo Reus. De Reus moet ik zeggen eigenlijk, denk ik. En die gaat even kijken. Wat gebeurt er bij sans Weinig. Er is geen, geen beweging. Alleen Mol staat heel ver vrij. Maar die staat heel ver van het doel af. Maar die bal gaat toch richting Doelmond. En dat is het de, de keeper van uh, Overbos. Die heel simpel die bal kan pakken. En weer in het spel kan gaan brengen. Uh, en dan wordt een diepe paas gegeven. Mol kan erbij komen. Mol. Ja. Mol heeft de bal. Aan de zijlijn, Uiteraard. Want dan zit hij altijd. En daar wordt een zette voetje ervoor van Overbos. Sanford mag gaan gooien. En dat doet Paul van de oort dan constant. Van de oort niet... Uh, Eigenlijk niet op zijn plaats staat, maar het erg goed doet op dit moment. Gooit in naar Remco Ronde. Ronde wordt hem zijn uitgezeten. En daardoor raakt hij de bal kwijt. Gaat over de zijlijn. En Overbos mag gaan gooien. Overbos op eigen helft. Duurt allemaal een beetje lang. Ja, dan gaat die bal eindelijk komen. Het is Van de Oort weer. Van de Oort, maar die kopt hem onzorgvuldig. Kopt hem over de zijlijn. En weer Overbos in balbezit. Duurt heel even. Dan gaat die bal komen. Er staat allemaal gedekt, weinig beweging, ook bij overbos. Je moet wel bewegen, anders geeft die bal niet kwijt natuurlijk. En de zeer van de oort. Even de kleinste mannen van het veld, die twee keer om die bal, bij een veel langer man vandaan had. Maar ook weer, opnieuw weer, is het Zandvoort die de bal over die zijlijn werkt. Dat was het uh, Petri Koper die dat deed. Diepe bal nu van Overbos. Van Oort gaat hij alleen. Kijk, nee, Guus Hitting en eigenlijk maar wordt... Uh, in de voetbalmond wordt hij Guus genoemd. Die kan hem wegwerken naar Van de Oort. Maar Van Oort gaat in de pluts En via zijn been kan die bal op het gebied van Zandvoort van over de zijlijn. Overbos mag gaan gooien. Dat gebeurt allemaal aan de rechterkant van de Zandvoortse Veld. En dat is het eindsignaal van een die het absoluut niet moeilijk heeft gehad in de eerste helft. Een simpele wedstrijd om te sluiten. Want voorlopig is het nog steeds 0-0. En het heeft met name de laatste 10 minuten de betere papieren gehad. Graag er straks. Dankjewel Javres. En voor de tweede helft komen we uiteraard straks weer bij Joop terug. We hadden het over Phil Collins. Een Kenstead Watson. Nou, daar is hij dan, Robert-Jan. Heb je hem al gevonden? Ja, natuurlijk. Ik hij staat hoog. op. Oké. Okay. Ja.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 blijft een mooie combi vinden, dit. La tezamen met het Rosenberg trio En je hoort de Kitara op de zaterdagmiddag van uh, CFM. Nou, we gaan weer snel over naar het uh, Circuit Park Zandvoort. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Daar voor ons gewijzig vanmiddag Pit Reporter Willem van Denzen. Weiseno Trophy, hoe is het daar, uh, Willem? Ja, 5-0 al uh, op de juist. Uh, zojuist hebben we de uh, uh, Dutch GTA 4 race uh, gehad hier. Dutch GTA 4 uh, ja, de koningsklas van de Nederlandse autosport. Het was Duncan Huisman uh, die van Paul uh, mocht vertrekken. Hij wist uh, die positie rond uh, op drie lang vol uh, te houden uh, de eerste plaats. Christian Frankerhout was degene die hem uh, dicht op de hiel zat... en uh, wist hem uiteindelijk te bespoken. wist ook uh, de race te winnen met op de tweede plaats Duncan Huisman dus. De derde werd uiteindelijk... De uh, Um, yeah, yeah. Dunker Huisman die uiteindelijk derde werd. Tweede werd Henry uh, Sumbrink. Sumbrink, uh, komend uh, vanaf een uh, achtste uh, positie. En uh, ja, die moest toch wel het een en ander doen om uh, in het veld uh, verder naar voren te komen. Maar uh, uiteindelijk toch een uh, heel mooi resultaat. En de uh, tweede plaats uh, laat Sumbrink, uh, de teamgenoot van Danny van Dongen, onze uh, plaatsgenoot. Danny uh, die morgen uh, de GT4 voor zijn rekening neemt. En hij wist zich uh, voor de race van morgen als uh, derde te kwalificeren we gaan we zo nog verder met een uh, lange race. En dat is uh, zoals gebruikelijk op de zaterdagmiddag. Is dat uh, Tourwagen die Cup. Ja, dit weekend wordt het uh, race-evenement gesponsord door uh, Waisenol. En die zouden ook wat uh, vrijkaarten weg hebben gegeven. Is er een beetje publieke belangstelling vanmiddag, uh, Willem? Ja, er zijn toch aardig wat mensen. Vooral op de tribunes. En op de plekjes in de zon is het uh, best wel uh, aardig tof uh, nu. Ik wou zeggen, lekker zonnetje erbij dus. Ja. Ja, en ik denk dat uh, meer een deel van de mensen die die kaart heeft... Uh, die zal ongetwijfeld de keuze maken om morgen te komen. Uh, ik geloof, ik weet niet of jullie het weg van de horen al uh, aan de lijn gehad hebben. Uh, wat ik ervan gezien heb, uh, is het morgen toch een ander weertype en dan uh, gaat het regenen. Ik we morgen ook gaan zien en dat is uh, best wel uh, de moeite met het bekijken vaak. Dat is... Uh, Versteeg, die uh, was hier al met uh, Masters uh, met zijn vliegtuigje om stunts uit te halen. Hij is toen zelfs geband op het rechte eind hier. Uh, die komt morgen nogmaals langs, langs. Deze keer niet verspelen voor Spons het Red Bull. maar het toch om. En uh, Dan gaan we ook daar uh, morgen weer van genieten. Nou, ik ben benieuwd wat voor stunts die nou weer uit gaat halen die Frank Versteeg. <laughs> ja, daar zijn we allemaal benieuwd uh, naar. Maar uh, het is zeker de moeite van het bekijken waard. En uh, voor degenen die het uh, niet gezien hebben met de Masters en denken, nou, dat wil ik toch ook wel eens zien. Morgen de kant. Kom gewoon naar het circuit of ga gewoon kijken op televisie bij Tex TV. Oh, dat is mogelijk, ja. Zenden we de hele dag de race live uit. De Weissenaar Trophy. Morgen gewoon de hele dag te volgen op televisie. Ja, die Albert staan staat Aan te kijken van wat maar vertel je me nou, nu? Ik, <laughs> wat heb je nou weer achter mijn rug geregeld? Ja, tuurlijk. Uh, nee, oké. Okay. Wij, wij komen straks weer bij jou terug, Willem. Want we willen nog even kijken hoe het dan de voortgang is van de Argo Supreme Tourwagen Diesel Cup. Ja, uh, daar gaan we zeker in de gaten houden voor jullie. Ook daarin vanuit. En dan noem ik Ron Zwart, die hier met een co van de derde plaats mag starten. dadelijk in deze race die over 100 minuten gaat. Helemaal goed, we komen straks weer bij je terug. Dankjewel Willem van Densen vanaf de Creep Park Zandvoort. <middels>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 Love you just as much as you can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 She can Yes, we're living in the love of the common people Smiles from the heart Tijd voor de evenementagenda. Zie FM. Voor Zandvoort en de regio. Oh, Jan. Ja, we hebben natuurlijk het meestal erg al besproken, want uh, ja, de korendag volop uh, aan de gang. Uh, in de protestantse kerk, mocht u in het dorp zijn en van, van muziek houden en van veel muziek houden. Ga er even heen, want het schijnt er hartstikke gezellig druk te zijn. Dus een absolute aanrader. Straks gaan we nog even met Lena rechtstreeks bellen over het hoe en wat en de voortgang van een en ander. Ook al hebt u, het zal u niet zijn ontgaan, vandaag en morgen de Winozot trophy op het circuitpark Zandvoort. Met morgen tussen 12 en 1 de vliegtuigstunt van Frank Versteeg. Dus volop races op het circuit. Uh, classic Concerts hebben we ook besproken. La uh, laureaten van de Prinses Christina Concours, Protestantse kerk aanvang 3 uur. Zaal open om half 3. En morgenmiddag uh, muziekpaviljoen oost de 14e provincie, van half 2 tot 4 uur. Kijken we even vooruit wat we nog meer kunnen uh, zien of uh, te horen uh, deze maand. Uh, een aanrader bijvoorbeeld als u van Hazes muziek houdt op de 24 uh, uh, van deze maand. Het grote Andrea Hazes Mezingfeest in het Wapen van Zandvoort Uitvang half negen, entree gratis. En natuurlijk de 25e de stads- en domdorpsomroepersconcours op het Kerkplein. Gevolgd op de 26e door het Chanticoren Festival in het centrum van Zandvoort. En voor de mensen die van oude auto's houden op de 26e Nationale Oldtimerfestival Festival op het circuitpark Zandvoort. Dit weekend volop te doen, volgend weekend volop te doen, Zandvoort bruist. En oude auto's, dat bedoel je niet van die roesbakker, maar nee, <laughs> echt een mooie oldtimers, klassiekers. Dat allemaal dus weer op het circuitpark Zoonvoorts. Waar vandaag de Wise Trophy aan de gang is. Straks weer naar Willem van Dezen. Eerst hebben we wat muziek en voetbal en nog veel meer. Hier is de Blijf nieuwe luisteren. single Een Nieuwe Dag. De morgen breekt aan. De dag begint van vooraf aan. Maar er schijnt nu een heel ander licht. De wereld ontwaakt. Als het zonlicht ons wakker maakt, waardoor jij van je bed wordt geleerd. Zie hoe alles anders lijkt. Als jij met andere ogen kijkt. Een nieuwe dag is nabij. Morgen zal. Als eerst hoor je de goede nieuwe single van Nick en Simon. Weekend's kent En een nieuwe dag en erachteraan Rick Ashley. Vroeger hadden we een andere naam voor die man. Maar goed, zullen wij even op de radio niet vertellen. Johan in ieder geval, never gonna give you, you up. up. Oké, okay, Albert-Jan met de filmagenda. Ja, en wel de filmagenda van de Circus Zandvoort en het filmprogramma van 16 tot en met 22 september. Uh, Geprolongeerd Toy Story 3. Zaterdags, zondags en woensdags om half 2. En ook zaterdags, zondags en woensdags om 4 uur. De Karate Kit, ja, dat is een nieuwe Karate Kit, niet die wij nog kennen van vroeger. Maar Jackie Chan doet ook weer mee. Donderdags tot en met dinsdag om 7 uur. Leap Year met uh, Amy Adams en Matthew Goode. En uh, dagelijks om half tien, een echte aanrader, de film Sold met Angelina Jolie en Lief Schreiber. En in de filmclub Simon van Kallen woensdag om half acht, Jo Tambien, met vrij vertaal betekent, ik ook. Ja, ja. Jij weet ook alles, hè? Ah, Jong, ik weet ook alles. Mocht, u, uh, te, mocht het te snel zijn gegaan, u kunt alles nakijken op www.circuszandvoort.nl Zowel de leeftijdsadviezen, uh, zeker de een korte inhoud van de diverse films. Cirkus Zandvoort, -zandvoort En nu is tijd voor echt een hele goede, goede, goede plaat, albert -Jan? Dan ben ik heel, heel, heel, heel benieuwd, heel benieuwd. <lacht> Oké, okay, dan komt ja. John Maas, hier is music.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 In this world of trouble, my music.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 I'm gonna ...heeft dit een geweldige plaats, zeg. Joe Miles en Music Was My First Love. Een plaatje die best wel bij Colden CFM past, denk ik zo, Joop. Inderdaad, het is ook een one-hit wonder, hè? Ja. ja. Dus, maar heb je Miles gedraaid of uh, was ik je voor? Ja, zeker. Oh, hoor. Oké. Okay. Die is wel eens een keer op, de, op het reportage gestaan. Helemaal goed. op de voetbalwedstrijd van vandaag. De tweede helft zitten we inmiddels in. Ja, er zit al in. Een minuut of uh, 7, 8, zo. En Sanford heeft in die eerste paar minuten... Een... Trots van een kans. Wat een schitterende paas van Maurice Mol. Die uh, Timo de Reus met zijn borst mee kon nemen. Hij ziet totaal zelfzorg uh, Remco Ronde vrijstaan. En Ronde, die produceert een rolletje. Een rolletje niet meer dan dat. Stond alleen voor de keeper. En de keeper had hem heel makkelijk kon hij hem oppakken. En daarna is het een minuut of drie geweest. Dat uh, Overbos op de helft van Zandvoort. Behoorlijk druk gaf op het Zandvoortse doel. Maar boyde fit in zijn verdediging. Gaat geen krimp. En nu mag dan vanaf, voor dan. Voor vanaf de linkerkant van het veld. een corner nemen. En die wordt genomen door Timo de Reus. De luchtmacht van Zondvoort, nou we weten het ondertussen. Een tekentje geven. Die gaan er allerlei dingen gaan er gebeuren. Komt die beweging, goede voorzet, goede bal. de, de katten helemaal dood tussen ja, vier uh, overbos spelers. Dat is gewoon puur pech hebben, maar weer de reus. komt nog een keer voorzet, maar die is een, uh, heel slecht, slecht. Dus geen voorzet. voorzet. Hij geeft hem gewoon uh, vrijwillig aan het spelen, medespelen van overbos. En daardoor uh, is Zondvoort nu uh, weer gedwongen om achteruit te gaan. Uh, Timo Reus, die tikt die bal daar weg, krijgt een vermaning van de scheidsrechter terecht, dat moet hij ook niet doen. Hij maakt een overtreding, gewoon lekker laten gaan. Overbos mag die bal gaan nemen, is ondertussen genomen. We zitten nu zo'n beetje op de helft van het veld. En er komt een diepe paas, maar die wordt onderschept, door Maurice Mol. voor de boys, uh, daar gaat uh, even kijken, Timo Reus. Timo Reus aan de linkerkant nu. Speelt er op aan, ja, maar een slechte paas. Oh, wat is hij nou mee bezig? Speelt er rechts in de voeten van de tegenstander. Nou, dat is niet slim natuurlijk, want dan ben je ineens in alle veld, loop je achter. Goed, er wordt nu weer recht getrokken door Remco Ronder, maar ook die kan de niet te pakken krijgen. Overbos, een aanval. Overbos, uh, nu in, het, in de as van het veld, wordt uh, naar links aangespeeld. En daar staan mol en, uh, te rechts gestonden natuurlijk, mol en uh, paaltje van de Hoort. Maar een man gaat, die mag gewoon doorlopen, zeg. Het gaat nu 16 meter gebieden. Nee, leg het toch nog even af. Dan komt de voorzitter van Overbos, Ja, met rechts. En daar staat één stel helemaal vrij. En daar staat er nog eentje helemaal vrij. En er wordt gevlocht. Er wordt gevlocht van buitenspel. Ik denk dat de grensrechter van Zondvoort, Gerend van Diemen gelijk heeft. Ik denk niet dat het een doelpunt kan zijn. Ja, het wordt inderdaad. inderdaad er wordt uh, goed gevlagd daar. En de scheidsrechter had het helemaal goed gezien. En buitenspelgeval. En daardoor kan dit doelpunt van Overbos niet doorgaan. Iedereen juicht al. En ik, ja, maar ik zag die vlag omhoog. En ik denk dat moet haast wel. Maar ik sta in de lengte van het veld. Dus je kan het niet van de zijkant zien. Want dan kan je eigenlijk alleen maar pas buitenspel uh, constateren. Ik was, voor mij was het niet meer dan een vermoeden. Goed, ondertussen heeft uh, de vette bal weer in het spel gebracht. En is de bal helemaal aan de andere kant van het veld. Bij de keeper van Overbos. Die speelt. Hij rustig in de voeten. heeft alle tijd en gaat nu diep spelen. Naar zijn linkerkant, de linker er staat Paal van de Hoort. Die kocht hem wel weg. En die maakt een overtreding erbij. Overbos mag gaan overnemen. Goed, de bal ligt over in de bosjes. We gaan uh, even terug naar de studio. Uh, de stand is nog steeds 0-0, gelukkig. En uh, ik maak me sterk het staan. er lopen twee mensen waren bij Zandvoort. En dus zo meteen bij Zandvoort gisteren zal gaan worden. Nou, in ieder geval 0-0 voor uh, Zandvoort 1. Uh, Joop, Zandvoort 4 heeft het wat uh, minder goed gedaan. Vandaag oh, tegen de brug. Het vierde heeft met 4-2 verloren. Ei, ei, ei. Ik een, jongens, een paar jongens die zijn, vinden dat niet leuk. Nee, dat weet um, ik ook. Oh, goed, maar dan heb ik het over het tweede. Het tweede heeft het tweede. in ieder geval 3-3 gespeeld. 3-3, oké. Okay. Uh, ja, ze ja, dus hebben 3-2 voorgesteld. Uiteindelijk weten we het 3-3, ja. Nou, van uh, zover 4 was uh, Abraham de enige die twee calls heeft uh, gemaakt. Dus... Nou, dit is uh, helemaal nieuw voor mij. 100 <laughs> zijn okay. de wereld nog niet uit. <laughs> Nou, je, je bent weer helemaal op de hoogte. En jij houdt ja, ons op okay. de hoogte. Dankjewel, ah. Jap, voor dit moment. Straks komen we weer bij je terug. Hier is People Can Move, Gino Fanelli. Ook wel een lekkere maandagmorgen muziekje dit. Ja, Hetzelfde maandagmorgen, ja. zo in de auto zitten of je bent naar de schilder of uh, ja. wat anders aan het doen. Lekker ja, aan het klussen. schilders van de maandagmorgen. He. <laughs> wie, het weekend zie je ze niet, maar uh, maandagmorgen dus luisteren ze stevast naar onze herhaling. Dat bedoel ik. Nou, Jody, in ieder geval Gino Fanelli en People of Uiteraard bekend geworden door de ANWB. Ja, maar het was al veel eerder in het, hoor. Veel eerder, eerder want de plaat zijn zo stok gewoon. Maar het blijft goed. De DTM tot slot zo vlak voor vier uur. Ja, dat, dat, door, door al die drukte en al dat heen en weer geschakeld van voetbalvelden naar een circuits en, en naar, naar de Korendag... Uh, hebt u nog recht op de uitslag van de kwalificatie van het DTM uit Leben? Want daar zijn ze inmiddels aan gelangd. En de startopstelling ziet er als volgt uit morgen om twee uur. Op de vierde plaats hebben we daar Scheider staan. Op drie Rockefeller, twee Spengler en één Diresta. En dat is juist het mooie. Want in de toen, ja, staat Spengler staat op één met 52 punten. En gevolgd door Diresta. Maar Diresta heeft dus nu de pole position van uh, voor Spengler. Dus de, de start morgen zal absoluut... Absoluut heel erg spannend zijn. En daarnaast is natuurlijk het oude gevecht tussen Audi en Mercedes weer aan de gang. Dus nogmaals, die rest op 1 voor Spengler, Rockefeller en Scheider. Morgen 2 uur live RTL 7. Die rest op. sorry, ARD. ARD. Die rest op pole positie. Wij zijn zo dadelijk weer bij terug met de derde uur alweer. Oh, het gaat de tijd toch snel? Veel En het zonnetje schijnt gewoon lekker blijven luisteren.